Herman Vriend met het NOS Journaal. Op de EU-top in Brussel hebben de 27 regeringsleiders de hele dag vergaderd over de eurocrisis. Vanavond praten de leiders van de 17 eurolanden verder. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy hielden een korte persconferentie... waarin ze zeiden dat er pas op de volgende top komende woensdag knopen worden doorgehaakt. Wel zeiden ze dat ze intussen steun hebben gekregen voor hun plan voor een bankenbelasting. Premier Rutte liet weten dat het Nederlandse plan voor een speciale begrotingscommissaris op de agenda is gezet. Zo'n commissaris zou landen boetes moeten kunnen opleggen als ze te veel schulden maken. De EU-landen moeten nu gaan bepalen hoe streng die commissaris mag zijn en wat voor boetes er opgelegd kunnen worden. Er wordt woensdag verder gesproken en daarna kan het nog wel even duren voordat er wordt besloten of die commissaris er ook echt komt. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije zijn naar schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. Dat is een schatting van het Turkse Geologisch Instituut op basis van de sterkte van de beving en de slechte staat van veel gebouwen in de regio. Het epicentrum lag bij de stad Van, bij de grens met Iran. De plaats Ercis is het hardst getroffen. Daar zijn tot nu toe 50 doden geborgen. Volgens de Turkse vicepremier zijn er in het gebied zo'n 45 gebouwen ingestort. Onder het puin zouden nog veel mensen liggen. In veel dorpen is de stroom uitgevallen en ligt het telefoonnetwerk plat. In de Eredivisie heeft ook PSV punten laten liggen in de achtervolging op koploper AZ. In Arnhem werd het tegen Vitesse 1-1. Voor de Eindhovenaren scoorde Matafs na een kwartier. Vitesse-spits Boni maakte naar rust gelijk. FC Twente kwam vanmiddag tegen FC Groningen ook al niet verder dan 1-1. Zowel PSV als Twente staat nu op 4 punten achter AZ. Dat thuis met 1-0 won van Roda. Feyenoord staat vierde. Naar de klassieke tegen Ajax in Amsterdam werd het 1-1. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 5 graden aan zee en 1 graad in het oosten. Morgen volop zon met maximaal rond 12 graden en een stevige zuidoostenwind. Dit was het NOS.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 Welkom bij Inspiratie Radio. Wij zijn Mario van der Linden en Richard Buitenek en dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met ISP en de muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Remy Draaier is vanavond onze gast. Welkom Remy. Goedenavond, dankjewel dat jullie mij uitgenodigd. hebben. Zandvoorte Remy. Ja, ja, dat is grappig. Veel, toen ik zei dat jij kwam, uh, kennen een aantal mensen hier wel. Ja, dat, dus. dat is wel uh, grappig. En uh, hier was net Jaap Koper nog even in de studio en die kende je ook. Dus... Ja. Ja, dat is toch echt het Zandvoortse gevoel. Uh. Ja. <laughs> nou, Remy is uh, persoonlijk fitnessinstructeur met een eigen fitnessstudio in Zandvoort. En hij maakt mensen en huizen schoon van zware energieën. Hij woont ook in Zandvoort en dat zei ik net al. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn van fitness tot zuivere energie. Alles is energie. Proven en subtiele materie zijn in wezen hetzelfde. Gezondheid en eigen verantwoordelijkheid erin. Leefwijze. en effectief gezonde, plezierige lichaamsbeweging. En wie is Remita hier? Nou, natuurlijk besluiten we met een heel mooi gedicht. Voorgelezen door onze gast. En we gaan nu naar onze eerste muziek. En dat is Pink met Freaking Perfect. Made a wrong turn. Once or twice, dug my way out. I fire, bad decisions, that's alright, welcome to my silly life, mistreated, place. There's so many I swallow the fear The only thing I should be drinking is an ice-cold beer So cool in line And we try, try, try But we try too hard and It's a waste of my time done Looking for the critics Cause they're everywhere They don't like my jeans, They don't get my hair Exchange ourselves And we do it all the time Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Remy Dreyer. En hij is persoonlijk fitnessinstructeur en hij verbetert de energieën in mens en huis. En we gaan het in dit blok hebben over van fitness tot zuiver energie. Nou Remy, uh, dat is ook een beetje de titel van het uh, programma. Mm -hmm. En dat komt omdat jij, nou je bent oorspronkelijk fitnessinstructeur, je hebt ook een fitnesscentrum uh, gehad. Je hebt nu nog een fitnessstudio en je bent langzamerhand ben je naar de zuivere energie gegaan, in zowel mens als huis, zeg maar. Mm -hmm. um, kun je een beetje vertellen hoe dat zo gekomen is, dat je eerst heel erg gefocust bent op dat lichamelijke en mm -hmm. ja, later meer op dat energievorm. Ik weet niet of ik dat, het is niet het geestelijke, dan kan je dat niet noemen, maar het gevoelstuk of... Ja. Uh, vroeger, ik meen dat ik dat ergens gelezen heb, <coughs> dat ik als kleuter al geïnteresseerd was in alles wat met sport te maken heeft. En ik deed ook heel veel aan sport. En later ben ik daar ook uh, nou, meer aan verliepen ook op school. En toen ben ik op een gegeven moment met een aantal vrienden hebben een, een loods gehuurd. En toen zijn we daar gaan trainen en op een gegeven moment kwam er hier in Zandvoort een fitnesscentrum vrij en die heb ik dan overgenomen, en dat heb ik bijna tien jaar gedaan, met heel veel plezier En hoe je dan... dat fitnesscentrum? Fitness Paradise, okay. in ja. het paradijsweg ja. En op een gegeven moment, uh, ja, doordat ik me meer ging verdiepen in dingen die uh, niet direct zichtbaar zijn uh, wilde ik dat graag gaan verenigen ook in de sport En ja, in die tijd, zeg maar, waren we bezig met onder andere roeiwedstrijden op zo'n roeiergometer mee in Amsterdam aan wedstrijden en daar ontwikkelde ik dan programma's voor, deden wat dat in, in groepen en uh, daar werden we eigenlijk al het eerste, uh, niet zozeer dat het op mij kwam, maar meer om de mensen die daar heel goed talent in hadden maar uh, alle kleine beetjes helpen als je dan toch uh, wat, wat tools kan aanreiken om dan toch de prestaties uh, nog beter te kunnen. En ja, wat voor tools raakte, raakte jij dan aan? Want het is me niet helemaal helder. Trainingsmethode ja? uh, voeding, voeding en uh, ontspanning met name Oké, okay. ja hoe is dat die ontspanning dan? Wat je daarin? Ontspanning is eigenlijk ja, gericht op datgene wat je aan het doen bent. Dat je dat ook bewust aan het doen bent. En niet bezig tegelijkertijd met te kijken wat voor boodschappen ga ik straks doen. Op het dat je nog bezig bent met je sport. Dat is een beetje mental coaching achtig? Ja. Oké. Okay. Dus niet uh, via yoga, of wat komt dat wel bij? Dat, dat kan er ook bij, alleen ja, voor degene die daarvoor open stond. Het was uh, zeg maar voor ieder wat wils. Uh, wat voor de een ontspanning is, is voor de ander nog geen ontspanning. En zo probeer ik individueel ieder zijn eigen programma daarin te geven. Mm. Goh. En je zegt van nou, ze werden allemaal eerste. Uh, het kwam omdat het goede talenten waren, maar ook wel door jouw ondersteuning. Uh, dat kun je misschien beter aan hun vragen. Ja, oké. Okay. <laughs> Prima. En dat was zo'n succes neem ik aan? dat, dat... Ja, dat was uh, een groot succes. En uh, later hebben we zeg maar in, uh, in het fitnesscentrum zelf jaarlijks uh, de Fitness Paradise Fit Games gehouden. En uh, dat was ja, heel leuk en heel succesvol. En ook heel goede samenhorigheid in, uh, in de groep. De mensen die, uh, die trainen bij mij. Mm -hmm. Ja, ja. En wa waarom ben je dan uit dat centrum gestapt als het zo'n succes was? Ik ben me meer gaan verdiepen in ja, meer energiemethode om uh, lichaam en omgeving meer in balans te kunnen brengen. En ja, daarin zeg maar, heb ik onder andere een ayurvedische opleiding gedaan en ja, voor de mensen die niet weten wat het woord ayurveda betekent, kennis van leven uh, daar ben ik nog steeds student in want uiteindelijk naarmate je meer uh, kennis vergaat, kom je erachter dat je steeds minder weet en aan de andere kant word je daar weer ontvankelijker voor voor meer informatie dus uiteindelijk ga ik er altijd van uit dat alle kennis en kunde al in de mens zelf zit en niet in een boekje hmm. dat is je eigen ontwikkelingsproces Ja, helemaal mee eens ja Klinkt jou dat bekend? Ja, want ik ben de coach en dat principe hanteren we bij coaching ook. Oh ja. Ja, als coach mag je eigenlijk formeel alleen maar vragen stellen. En je gaat ervan uit dat alle kennis al aanwezig is bij de mensen zelf. Dat is de basis van coaching. Dus je laat de mensen zelf nadenken over datgene wat zij zelf kunnen. Ja. Ja, dus je boort, je boort krachten aan die ze wel hebben, maar niet weten dat ze die hebben. En zo klinkt dit ook ja. een beetje. Ja. ja. Nee, dan ook... doe je eigenlijk niets, je, je loopt ernaast en je, je, helpt ze, of je wijst ze eigenlijk op bepaalde knoopjes uit iets te halen, maar dus ze moeten zelf het knoopje eruit halen. Ja. Hoe gaat het dan in je werk, hoe, hoe doe jij dat dan, wat is jouw rol daarin? Uh, ja, naast iemand meelopen, bepaalde processen komen op gang. Uh, op het moment dat iemand zeg maar, daar dan op een gegeven moment uh, herkenning in gaat krijgen, dan wordt het een stukje meer bewust. En van daaruit kunnen ze makkelijke dingen in hun leven gaan veranderen. Maar Het klinkt nog heel algemeen. Of kun je dat iets specifieker maken? Uh, Misschien een voorbeeld. Als je... Ja, stel dat ik iemand uh, die bij me komt uh, ja, die heeft ergens last van, een bepaalde fysieke klacht. Ja. Um, Laten we zeggen dat iemand bijvoorbeeld uh, door zijn knie gaat. En dan kun je je afvragen: van ja, wat is er in principe aan de hand? Ben je niet oplettend geweest uh, of zit er iets anders achter? Ben je bijvoorbeeld ja, heel moeilijk uh, op je knieën te krijgen doordat je heel koppig bent? Mm. Dus zou het kunnen dat er misschien iets is zeg maar, waar je continu tegen beter weten in misschien uh, doorblijft? Drammen en dat je lichaam op dat moment zodanig zegt van, oh nu is genoeg. Je gaat even door je knie heen, dan kun je eventjes uh, even stilstaan bij de situatie. Ja, Oké. Okay. Dus, dus jij zegt dat je lichaam aangeeft waar je geestelijk mee bezig bent? Uh, het, het werkt twee kanten op. Het is dus zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Als je dat zo zou willen stellen. Ik heb je enig idee, als je het in percentage mogen noemen, hè, zou dat 100% alle ziekte zijn die mensen heeft? Of een percentage, welk deel ervan is, laten we zeggen, psychosomatisch, want daar heb je het te over? Daar kan ik je niks over zeggen, ik zou het echt niet weten. Geen idee. Nee, ik wil ook niet in die termen denken. Mm -hmm. Ik wil eigenlijk liever in energie denken. En ik kan een voorbeeld geven. Ik hou, ik hou van hardlopen en eh, ik ben eigenlijk door zelf tegen allerlei dingen aan te lopen, ja, me meer bewust mogen worden van allerlei dingen die zo geestelijk als lichamelijk van aard zijn. En wilde ik een stukje gaan hardlopen op het strand en toen ik boven bij de afgang was, toen kreeg ik ineens last van mijn knie en vroeger zou ik gewoon naar beneden zijn gelopen en uh, doorgelopen tot het weg was en uiteindelijk heb je dan als je terugkomt daar nog veel meer last van als uh, daarvoor en, dus ik ben daarmee gaan experimenteren door te, te stellen van nou door met die knie te communiceren klinkt misschien vreemd maar door te vragen van uh, als je het er niet mee eens bent uh, laat maar zien en uh, dan gaan we morgen nog een keer proberen alsof je met een kind uh, spreekt en uh, vervolgens een klein stukje proberen als een soort scan en als het dan uitblijft, probeer je, ga je ietsje sneller lopen op het moment als het dan nog steeds uitblijft, een stukje verder. En op een gegeven moment, in mijn geval dan op dat moment, ook gewoon hard gaan lopen zonder last. Maar op die als, diezelfde dag of de dag daarna? Op diezelfde dag, maar als het zo zou zijn geweest dat ik wel last zou hebben gekregen, dan was ook de afspraak dat ik niet zou gaan hardlopen. Zou nee, gaan. Hoe praat je dan met zo'n kliniek? Gewoon met, met, je, met, je, met je gedachten, met je gevolgen, met je hele zijn, want uiteindelijk is elke lichaamscel een onderdeel van jou. Ook de dat je eigenlijk uh, respecteert, zeg maar, dat het signaal er is, daarna luistert en dat ook, uh, zeg maar, daad bij woord voegt. Maar hoe luister je daarna voor de mensen die daar geen idee van hebben? Nou, op het moment dat je voelt uh, en je, je zou doorgaan lopen, en dat zie je vaak, dat mensen door de pijn heen gaan en vervolgens, ja, op een gegeven moment voel je die niet meer, omdat het lichaam als het nee. ware uh, zijn eigen uh, hormonen aanmaakt om dat te verdoven. Maar daarna voel je het misschien des te meer. Maar dat is, dat is pijn voelen wel of niet maar je zegt ook dat je een soort dialoog met zo'n knie aangaat ja hoe, hoe doe je dat uh, zoals ik het net aangaf dus ja, door je... pijn te voelen maar dat is nee heel... niet door pijn te voelen maar gewoon ja in in, in dialoog gaan door te zeggen van nou ik respecteer het signaal en zeg maar wat ik moet doen maar die dialoog hoe doe je een dialoog met een knie ja, voor jou is het misschien heel simpel, ja, voor jou is, maar ja, voor ons niet. Hij geeft geen antwoord, maar je bedoelt hij geeft antwoord, antwoord door, die, door een geven pijn van, te geven of, of een pijnprikkel of, of niet. Ja, dus op het moment als die pijnprikkel uh, reduceert, dan is dat er voor mij meer ruimte. Dus dat betekent dat ik uh, de mogelijkheid krijg om toch uh, te gaan ja, Oké, Dus de enige wat de knie zegt is wel of geen pijn. Ja, in dit geval. Op vragen van jou? In dit geval wel, ja. Oké. Okay. Nou, je vragen, ik, we zijn eigenlijk ene en dezelfde. Ja, we gaan even naar muziek. Je <laughs> mag uh, het eerste nummer aankondigen van de cd's die je hebt uh, meegenomen. Ja, um, even kijken, ja, misschien mag maar ik, vertel ik ook. Vertel er ook even kort, uh, bij uh, Jamie Archer. Ja. En je vertel ook maar even bij waarom uh, je hebt ja. meegenomen. Um, uh, even kijk, ja, mijn, mijn oudste zoon die is al twee jaar uit huis en... En dan was het vaak op zondagavond als dan uh, die X-Factor kwam in Engeland. En ja, hij houdt het altijd uh, netjes bij omdat hij het heel erg leuk vindt. En wij vinden het ook leuk om dan gezamenlijk te kijken. En toen kwam die Jamie Archer, die kwam dan als eerste keer uh, optreden. En ja, die persoonlijkheid die sprak me heel erg aan. Een hele uh, ja, gevoelige jongen. En dit nummer is een van de nummers die daar later zong in die uh, live shows Maar het was zo mooi gebracht, dus uh, daarom heb ik hem uitgekozen as Jamie Archer met Hurt. Seems like it was yesterday, but I fell away You told me how proud you were, but I walked away If only I knew what I know today I would hold you in my arms. I would take the pain away. Nou, een hoop uh, applaus. En dat komt omdat uh, Rob heeft dit uh, nummer van de live show geript. Klopt dat? Ja, dat klopt. Van de Engelse versie? Van de Engelse... Ja, of... ja, dat klopt. Ja. Ja, Rob is helemaal muziekgek. Dus die, die gaat, uh, nou ja, die zou er nog naartoe vliegen om dat voor tijd te krijgen volgens ja. mij. Dat was een mooie versie, nee, Rob. Ik... Uh, ja, dankjewel. Nou, we zouden nu eigenlijk een uh, boekbespreking hebben van, uh, van Herman Harms. Maar Herman is uh, opgelost. Uh, hij is niet bereikbaar, dus we gaan lekker door met onze uh, gast. Nou, er is genoeg uh, bespreekbaar. Dus, uh, uh, we waren bij de fitnessruimte. Uh, en uh, ik ontmoette toen een vrouw, zei je, in de pauze, toen we net even de muziek aan het praten waren. Uh, nou, het zit iets anders. Uh, destijds in het fitnesscentrum hield uh, ik me bezig met uh, Ayurveda en allerlei vormen van uh, behandelwijze uh, ja, met energie. En op een gegeven moment werd er een vrouw onwel tussen de toestellen en ja, er was iets bij haar hart uh, aan, aan de hand. Dus ik heb de huisarts gebeld en uh, ja, die was onderweg. Ja, ik, ja, ik voelde ook wat, wat moest doen. Dus ik, uh, ik heb daar een aantal attributen voor. Dat zijn, waren pulsers uh, destijds. Dat heb ik nog steeds. Maar... Gaan we het zo even over hebben over de de ja, is wat dat zijn. Die, die Nee, de is dus, uh... <laughs> <laughs> Een soort energetische ID. Maar Kom eens op terug wat de ja. puls is. Ja, die heb ik meegenomen de zaal in. <clears throat> en vervolgens heb ik daar een van die pulsers bij haar hartstreek gehouden gedurende een bepaalde tijd. En Toen kreeg ze weer kleur op haar gezicht. Ze vertelde me ook dat ze weer ruimte kreeg in de hartstreek. Dat ze meer ontspanning kreeg. En, ja, toen de huisarts er was, toen had ze weer kleur op gezichten. En toen stond ze weer op de benen. En zij heeft me eigenlijk geholpen. Doordat dat gebeurd is om mensen te gaan behandelen. Dat okay. ik, daar heb ik vijf jaar over gedaan. Omdat ik niet vond dat ik dat uh, ja, moest gaan doen op uh, korte termijn. Dat was eigenlijk de, het, het laatste druppeltje. Ja. eigenlijk ja, Hoe zeg je dat? Ja. Het laatste heuveltje wat je moest nemen ja. om dat te beginnen. Ja, klopt. Hmm. Een prachtig verhaal eigenlijk. Ja. En, to, en toen ben je de praktijk uh, begonnen met, ja, met en de Toen heb ik de, de eerste mensen behandeld op uh, steps. Dus je, vroeger hadden we steps steplessen. En dan zet ik een paar van die steps tegen elkaar met een paar matjes erop. En daar behandel ik dan uh, de eerste mensen. En later heb ik, ik een gewoon niks hoe, hoe... hoe werkt dat dan? Ja, een step. Een ja. step is een, uh, een, een, een trainingsvorm. Ja. En die kan je opstapelen. Mm -hmm. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschuift... Dan nou kan je daar een matje op leggen. Dan op want ik dacht dat was het oh, erg laag natuurlijk. Oké, ja ja. <laughs> okay. ja, ja. ja. Hey, en je, je had het over pulsers. Ik, ja. ik, ik weet dat dat een heel belangrijk element is in je praktijk. Want ik ben ook uh, door jou behandeld. Ja. En je bent ook bij mij thuis geweest. Ja. En het regende pulsers, uh, ja. alle, alle behandelingen. Ja. Uh, wat is een pulser? Probeer dat in, in een huistuin en keuken taal uit te leggen. Um, een, een pulser is een instrument. Uh, wat gemaakt is van gereinigde microkristallen. Uh -huh. uh, gemaakt door een uh, chemisch ingenieur, dokter Yao. En dokter Yao, die heb ik persoonlijk gekend, heb ik ook les van gehad. Uh -huh. En hij was ook betrokken bij de NASA. Hij hielp astronauten als ze de ruimte in gingen uh, tegen bescherming tegen kosmische straling en later heeft hij meerdere soorten pulsers gemaakt en in zijn vriendenkring had hij veel artsen en therapeuten en er waren ook heel fijn gevoeligen bij en als ze een puls in hun handen hadden, ik, vroeg volgens van, goh, dat is wel heel bijzonder, dat balanceert eh, energie, zou je daar meer van willen gaan maken, dus toen is er een productie op gang gekomen en ook een uh, methodiek ontwikkeld, hoe je daar het beste mee kunt werken en ja, je legt ze op mensen of je legt ze naast mensen en zo kan je eigenlijk het lichaam in balans brengen, zonder dat je hoeft te, ja, te manipuleren, want het lichaam ontspant zichzelf in die situatie mm -hmm. ja. Maar dat gaat met, met zijn dat dopjes zijn dat kristallen en, zijn. het lijkt een beetje op een, uh, op een donut een, donut. een donut ik heb er een bij me misschien. ja, dat is misschien wel handig <lacht> kan me daar niet iets zou uh, je, je het wel nou even beschrijven uh, Mario wat ja. je ziet ja, er, er eentje oh, wel. Maar volgens mij is het net zo'n hele grote uh, schroef of moer. Uh, wat je ook bij de Lego ziet. Zo ja, ziet dat het een beetje... Ja, toch? Ja. Een goede beschrijving. Ja. ja. ja. ja. ja. En dat, maar hier zit dus kristallen in. Ja, daar zit kristallen in. En dokter Joude was een van de uitvinders van een nylonkous. En hij heeft een, een drager gebruikt om die kristallen in te gieten, zeg maar. En dat is dus die, die kunststof waar het nu in zit. Want het is heel licht. Ja. En kristallen zijn over het ja. algemeen toch wel zwaar. Ja. Ja. Dus het zijn hele kleine stukjes kristallen die erin zitten. Ja, het, het is in een, in een oplossing. Het, het zijn eigen microkristallen, dus tot poeder vervreven. En dat is in die oplossing gebracht. Dus als je hem doorzaagt, dan zie je niet een verschil wat je ook in de buitenkant mm, hebt. Zo vloe, vloeibaar was het. Ja, oké. Okay, ja. ja, dus, dus als ik het eventueel op een plekje zou neerleggen wat zeer doet, dan zou dat... ...iets uh, kunnen betekenen? Dat zou kunnen, ja. Maar Goed. ik werk niet als zo Maar de, de, ik heb veel, veel ervaringen ook met pijn uh, opgedaan. Dus dat het uh, wel degelijk een uh, verschil kan maken. Dat is er niet speciaal voor gemaakt. Nee, het is niet voor blokkades of zo? Ja, het is juist voor om blokkades op te heffen. Maar het lichaam heeft zelf de blokkades op... ...als die daar weer toe in staat wordt gebracht. Dus het is voorwaardenscheppend. Voorwaardenscheppend. Dus als jij ontspannen bent... Dan is er ruimte in je lichaam. En als er ruimte is, kan energie doorstromen. En kan het lichaam zelf zaken weer op orde brengen. Want als je een kind zegt, dan hoef je ook niet bij te gaan staan tot hij gaat groeien. Dat gaat ook vanzelf. Niet vanzelf, maar dus een andere energie, zeg maar. Dan dat wij denken dat het alleen de melk is. Nou, voor mij weer genoeg stof. Wat denk jij, Mario? Om even over na te denken onder ja. een leuke ja. muziekje. Dat zullen we doen, ja. ja. We gaan uh, luisteren naar This Way met Crazy Maze. terug bij uh, Inspiratieradio. Mouw ligt nu een deuk. Ja, <laughs> ja ik deed iets geks. ze deden me na. Dus. Uh, vanavond hebben we als uh, gast Remy Draaier. Hij is persoonlijk fitnessinstructeur. En hij verbetert de energie in mens en huis. Uh, nou, we gaan zo uh, over naar het volgende stukje Alles in Energie, wat ik toen net al aankondigde. Maar uh, Remy, we zijn nog even bij jouw fitnesscentrum. Je hebt die uh, vrouw geholpen. En toen zei, sprak je de wens uit dat je dat uh, vaker wilde doen. En je bent, dat zei je toen net in de pauze van uh, toen de muziek was, want ik ben toen een eigen praktijk begonnen en toen heb ik eigenlijk mijn fitnesscentrum uh, verkocht. Ja, dat is, leuk. weet ik, twaalf jaar geleden? Uh, 1999 heb ik hem verborgen. Ja, Twaalf jaar geleden, ja daar eens over vertellen? Ja. Uh, nou, op een gegeven moment kon ik niet echt mijn ei meer kwijt in het fitnesscentrum. Uh, ja, ik deed die opleiding Ayurveda en andere vormen van energetische uh, behandelwijze. <coughs> Toen heb ik een uh, ruimte gehuurd onder het Palace Hotel. Daar heb ik een aantal jaren gezeten. Waar nu een new wave zit. Ja, klopt. Van, ja, van Katty. ja, Katty die zwierf altijd in de rond en die vroeg van als je ooit een keer weg gaat <laughs> dan dus dat heb ik gedaan. Dat ze nu gedaan dus. Overigens, dus, Katty is uh, de gasten van de volgende keer over een maand en dan hebben we haar CD-presentatie, ja, haar eerste CD-presentatie live in de uitzending. Dus dat is een ja. hele mooie, uitz ja. hele, hele mooie, ja. mooie uitzending. Ja. Ja. Ga verder. En toen ben ik twee jaar in Amsterdam geweest. Ik heb ik daar ook mijn praktijk gehouden. Heb ik nog met iemand samen een bedrijf begonnen. en ik ben later weer uitgestapt. Um, toen ben ik weer terug naar Zandvoort gegaan. Want er ja, kwamen toen mensen naar mijn praktijk die ook uit Zandvoort kwamen. Dus ik dacht van nou, misschien handig als ze gewoon in Zandvoort blijven. Dus toen heb ik een... Uh... Heb je woon je nog steeds in Zandvoort? Ja ja, ja, ja. Ja, ik woon hier heerlijk. Het is hier echt te uh, genieten. Je hebt hier de natuur om je heen. Het is je is. hier alles eigenlijk. Twee minuten ben je op het strand. Ja. Het is echt heerlijk. Duinen. Dus toen heb ik een uh, ruimte gehuurd in de Max Planckstraat. En dan ben ik verder gegaan met mijn praktijkruimte. En ja, ik kreeg veel mensen die over het algemeen bezig waren met hun ontwikkeling. En ik zag dat ze ja, toch in een bepaalde mate hun fysiek verwaarloosden. Of daar ook een bepaalde aversie tegen hadden, alsof dat er niet bij hoort. Je, ja, je lichaam trainen. Dus toen heb ik een, een aantal fitnessapparaten daar neergezet. En ja, toen ben ik op een gegeven moment personal training gaan geven. En, ja, op een andere manier misschien als dat je over het algemeen zou verwachten training is over het algemeen, ja, dat mensen over hun grenzen uh, ja, vaak ook gejaagd worden. En ik probeer eigenlijk mensen erop ja, te wijzen dat als je iets doet, doe het met aandacht en probeer binnen je grenzen te blijven. Waardoor die grenzen steeds zich gaan verleggen en uiteindelijk dat je toch steeds meer vooruitgang boekt. Ik wil niet zeggen dat je wel eens over je grenzen heen mag gaan, maar dat je in ieder geval als basis je lichaam niet continu met de zweep eroverheen gooit en dat het ook plezierig blijft om te, om te blijven doen. Ja, want Als je over je grenzen heen gaat, dan meestal ...dan krijg je toch blessures, hè? Dan is de kans groot dat je blessures doet... ...en ook als je niet met aandacht doet... ...zit je alleen maar gericht bent ja, op uiterlijke dingen... ...en niet je hele lichaam erbij betrekt als je het doet. En dat, uh, uh, dat stimuleer jij dus niet? Je, je zegt van... Uh, ...je moet nadenken wat je doet... Uh, je mag wel een stapje verder gaan, maar weet dan ook zeker dat je dat ook kunt, op ja. die manier eigenlijk. Ja, maar ook heel goed voelen wat je doet. Dus je, je kunt bijvoorbeeld, als je een oefening doet, je hebt eigenlijk niet eens een gewicht nodig om een spier te ontwikkelen. Sterker nog, uh, je kan met je gedachten je spieren ontwikkelen. Hebben ze ook onderzoeken bij gedaan in uh, ziekenhuizen. Mensen die in het gips zaten, hebben ze een groep hebben ze getest en die moesten continu denken dat ze een spier trainen waren, gewoon met hun gedachten. En een andere groep hebben ze dat niet verteld. En dan zag je dus inderdaad dat die groep die dat getraind hadden met alleen hun gedachten, veel minder uh, dat de spieren kleiner waren geworden en smaller dan de groep die dat niet hadden gedaan. Ja, ik heb het ook ja. ja. Heel bijzonder. Ja. ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Je kan bijzonder. dus geestelijk je spieren trainen. Ja. Oh. En als je dat combineert, dus en geestelijk traint, en ook echt, zeg maar, fysiek traint, dan heb je eens alle twee. En, en dat doe jij met je ja. gasten? Ja, onder andere. <laughs> En wat maakt nou dat jij uh, dat personal wil doen? maar kan je niet bijvoorbeeld drie gasten tegelijk trainen? Uh, nou, ik heb uh, gedurende tien jaar een fitnesscentrum gehad. En ik vind het gewoon prettig om gewoon één op één te werken. Het komt wel eens voor dat mensen samenkomen. Maar vaak is het echt één op één. En de mensen die bij me komen, ja, die willen toch liever niet in een fitnesscentrum trainen. Mm -hmm. Die willen ook echt de, de, de, de, de ja, echte aandacht, de ja. persoonlijke aandacht. Eigenlijk. Ja, dat is gewoon ja, vanaf dat ze binnenkomen dat ze weggaan, is er gewoon alleen maar uh, één op één aandacht. En, en is daar een leeftijd uh, gebonden? Is dat aandacht? Ja. dat wil Waar die vraag, Marjo. Van leeftijd? En, uh, nou, ik vind het toch de grappig, de... nee, om nou, Ik denk, uh, uh, behandel je ook kinderen bijvoorbeeld? Uh, of okay. uh, wat ouderen? Ja, ja, dat is best volgens mij. Een eigenlijk een oudere dame van 87, die woont in het Palace Hotel. En die mevrouw, die heeft een tijdje geleden een ongeluk gehad. En die heb ik helpen revalideren. Zowel met behandelingen als ook met personal training. En die heb ik bepaalde opdrachten gegeven, ze woont op 12 hoog. En ik heb tegen haar gezegd, onder andere uh, probeer trappen te lopen. Dus ze, loopt, ze woont op de twaalfde verdieping, Loopt één keer per dag één trap naar beneden dan weer omhoog. Gaat het opbouwen naar twee keer, ja, dat per, dan dan drie keer dag. per dag. Maar ze loopt nu, uh, lopen ze gewoon helemaal naar beneden weer omhoog om de post te halen. Zo. Dus, nou, ik heb dat één keer gedaan met de brandweeroefening als grapje. Maar ik had tegen zoiets van, oh, oké, okay, ik heb het wel gered, maar ik weet niet ja. wat een eind dat is. Maar ja, die heeft het gewoon consequent uh, opgebouwd. Dus die is ook sterk in de, in de spieren, dus die herstelt al veel Sneller. Ja, als je dan 87 bent en dat kunt doen, dan vind ik dat heel knap. Dat je dat bereikt hebt eerlijk gezegd. Ja, en dat je ook ziet dat je dat allemaal nog kan. Ja. Mits je daar je tijd en je aandacht aan geeft. Ja, dat vind ik ook een heel knap. Ja, we gaan nog even door met jou. Eh... Uh, Zullen we naar alles is energie of ben ja, je? Ja, ben ja, Kun je daar iets over zeggen? Alles is energie. Het, het klinkt uh, klinkt erg hoog gesproken, dus ik ja. ben het overigens volledig met je eens. Ik snap ook helemaal wat je bedoelt. Ja. Maar uh, ja, het blijft altijd ja. toch een lastig. Ik ga hem toch even inleiden, denk ik. Mm -hmm. uh, Einstein heeft de auto's brug, de wetenschappelijke brug, uh, naar geslagen. Ja. Zonder dat hij dat misschien zelf bewust uh, was, hoewel bij Einstein ook wel weer weet dat hij heel spiritueel was. Um, en wat hij zei is van esmc kwadraat betekent eigenlijk dat er een, een, een link was in uh, energievolume van uh, wat de mate van materie aan ofwel energie als je dat omzet. Mm -hmm. ja, dat is in feite wat EMC, EMC ja. kwadraat, uh, vertelt. En nou uh, weten we in de spirituele wereld dat uh, alle materie is eigenlijk gestolde energie. Oftewel, alle materie is energie. En alle energie is uiteraard ook energie. Dus ja. alles is. Vandaar dat alles is energie. Nou, dat is een ja. beetje de. een soort wetenschappelijk. semi wetenschappelijk ja. uitleg. En nu wil nou, jij het ik verder inkoppen. Ik is het interessant. Want ik, ik had een, uh, je had me gevraagd een aantal. Uh, Stukjes op te sturen, daar moest ik er dan een uh, van uitzoeken, uh, om voor te lezen straks. En een van die stukjes die ga ik niet voorlezen en daar staat eigenlijk een stukje in over wat je net vraagt. Oké, okay, is het een lang stukje? Anders zou ik zeggen, het ga, uh, het gaat over een een twee, een, twee van die uh, stukjes. Ja, het gaat over een, een rots. Oké, okay. en, en, ja. oh die ken ik wel, maar hij is wel heel leuk. Zullen we hem gewoon doen? Ja, doe maar. Ga je gaan, als je het okay. wil. Ja. Parabel van het rotsblok. Er was eens een rotsblok vol atomen, protonen, neutronen en subatomaire deeltjes. Die deeltjes raasden voortdurend in de rondte. Elk deeltje bewoog zich van hier naar daar. En het kostte elk deeltje tijd om die afstanden af te leggen, maar alles bewoog zo snel dat het rotsblok zelf niet helemaal leek te bewegen. Tussen haakjes, het lijkt wel of jouw leven ook niet vooruit komt, dat het stilstaat. Het rotsblok was er gewoon. Het lag daar maar. Liet zich door de zon beschijnen en zoog de regendruppels op en verroerde zich niet. Wat is dat binnen in mij dat zo beweegt? Vroeg het rotsblok. Dat ben jij? Zijn verre stem ik? Antwoordde het rotsblok. Hoe kan dat nou? Ik beweeg helemaal niet. Iedereen kan toch zien dat ik stil lig? Ja, van veraf zei de stem. Hier vandaan lijkt het inderdaad of je stil ligt. Of je helemaal niet beweegt. Maar als ik dichterbij kom, als ik van heel dichtbij kijk naar wat er gebeurt, dan zie ik dat alles wat jij bent, wat, wat, waar jij uit bestaat in beweging is. Waardoor jij dat ding bent, dat rotsblok wordt genoemd. Je lijkt wat betoverd. Je beweegt en ligt tegelijkertijd stil. Maar wat is dan de illusie, vroeg het rotsblok? De eenheid, het stillen van het rotsblok of de afgescheidenheid en de beweging van de deeltjes? Waarop de stem antwoordde, Dat is illusie? De eenheid, de stille God of de afgescheidenheid en de beweging van zijn deeltjes? De stem antwoordde opnieuw, op dit rotsblok bouw ik mijn werk. Wat is de cosmologie van het universum? Het universum is een molecuul uit het lichaam van God. Daar ben ik het niet helemaal mee eens trouwens. Maar goed. Het leven is een, opeenhoping, een opeenvolging van allemaal minime, razendsnelle bewegingen. Die bewegingen doen niets af aan de onbewegelijkheid van het goddelijke wezen van al wat is. Net als de atomen van het rotsblok is het de beweging die de onbewegelijkheid creëert. Dat houdt in dat wij deelgenoot zijn van die onbewegelijkheid. En omdat wij deelgenoten of partners zijn, impliceert dat wij in werkelijkheid allen een eenheid zijn en een eenheid formeren. Dat we niet afgescheiden zijn van elkaar, van het goddelijke, van al wat is. Vanuit onze beperkte blik op al wat is, al of alles, Allah of God, zien we ons als gescheiden en apart, niet als één bewegelijk wezen met als veel, heel veel wezens die voortdurend in beweging zijn, gelijk het rotsblok. We zijn gescheiden van elkaar, maar toch ook weer niet. We zijn gescheiden van elkaar en bewegen onafhankelijk van elkaar, maar toch ook weer niet. Jouw levensbewegingen maken deel uit van jouw levenscyclus. De atoom of het subatomaire deeltje is de rotsblok. We zijn ook weer de deel van het totale levensproces van de mensheid. Je bent een deel van het goddelijk geheel. Jouw bewegingen beroeren het leven van anderen. Omdat jij beweegt, omdat jij leeft, beweegt ook die ander. Dat is wat er bedoeld wordt met het proces. De kosmologie van het leven en de kosmologie van het universum. Alles is altijd in beweging, ook jij dus. Dat proces het evolueren. Evolutie. Evolueren is het bewegen. Is het ontwikkelen en niet stilstaan. Je kan gewoonweg niet stilstaan. Je groeit immers altijd. Een mooi stuk, Remy, Je ja. kent het inderdaad. Um, en in Remi draaien taal, zou je dan heel kort kunnen aangeven wat hier precies staat... Uh, ik zou een poging maken. Uh, nou, ik probeer het dan te versimpelen voor zover dat mm -hmm. het versimpelen is. Als je uh, ja, een tafel voor je hebt uh, waar je aan zit, dan kan je erop kloppen en ja, dat lijkt allemaal heel erg stevig, maar ook die, die tafel, als je daar een, een vergrootglas op zet dan zie je dat die tafel bestaat zeg maar, uit moleculen. En De meeste mensen hebben natuurkunde gehad op school maar moleculen kun je met het blote oog niet zien maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn en ze hebben dat nog niet zo heel erg lang geleden ontdekt dat die tafel uit moleculen bestaat nou, diezelfde moleculen die kun je weer onderverdelen in kleinere puzzelstukjes Mm -hmm. En dat kan je dan atomen noemen. En diezelfde atomen, die kan je nog meer onderverdelen in nog kleinere puzzelstukjes, subatomaire deeltjes. En elektronen. Ja, en zo kan je die subatomaire deeltjes nog verder, maar je kan het zo ver onderverdelen als dat je bewustzijn toelaat. Mm -hmm. En uiteindelijk, ik zal niet zeggen dat het oneindig is, ik denk dat het wel eindig is omdat je te maken hebt met verandering. En hetgene uh, ja, wat de verandering... Schept als het ware, dat is hetgene uiteindelijk wat nooit verandert. Mm -hmm. En die is in staat, zeg maar, om iets te creëren en ook weer te ontbinden. Dat zou, dat zou betekenen dat als je alles einde, eindeloos door uh, uit elkaar analyseert, helemaal naar het hele kleine stuk dat je uiteindelijk alleen maar op energie uitkomt, of kan je dat niet zeggen? Blijf je altijd wel... Ook het kleinste, van het kleinste, blijft dat materie. Wat denk jij? Nou, ik denk dat op een gegeven moment uitstijgen boven dualiteit, dus je kunt er ook niks meer over zeggen. Want iets wat werkelijk is, laat zich niet in een woord vangen. Ja, maar dat is natuurlijk uh, een beetje lastig voor nu voor de radio. <hijt>, nou, laat <hijt>, ik het zo zeggen, stel je, je hebt een kracht die alles creëert. Ja. En dan kun je iedere naam geven die wilde. Eén noemt het God, God, en de ander noemt het Allah, de ander noemt het onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Je mag de naam geven die het meeste aanspreekt. Mm -hmm. En die kracht is in staat om iets te creëren. En we kennen al, veel mensen. Ja, maar dat is, dat is een scheppingskracht. Ja, de dus vraag was eigenlijk meer van als je gewoon zo'n atoom kijkt. die gaat die helemaal uit elkaar halen. Ja. Is dat dan uiteindelijk, kom je dan bij energie uit? Of, of heb je dan toch nog nou, materie als kleinste deeltje? een, een atoom is energie, dus de, de, de, de, die tafel is ook energie, of je, of die nou, of je het nou een atoom noemt, dus Mijn antwoord is eigenlijk, ja, dat is energie, ja, dus er, is er is geen, een, geen materie. Er is geen verschil tussen uh, zeg maar grove materie, wat dan die tafel betreft, en fijnstoffelijke materie. Okay. dus het is een, ja, letterlijk dus inderdaad. Is, het is hetzelfde, er ja. is geen verschil. Oké, okay, een beetje helder Mario? Of zullen nee. we daar zo naar, dan gaan we naar de muziek even op, op terug. Ja, en dan ja, beginnen met een vraag van. vraag van jou. Uh, het grappige Remy, uiteraard heb jij een paar cd's meegenomen. En uh, vorige keer had ik Buddha in, in mijn uitzending. Ja, ja. En dat is een ontzettende spirituele man. Ik ken hem. Nee. Oh, dat is echt, nou, die heeft, uh, uh, heeft, die haalt veel uh, grote spirituele mensen in Nederland voor optredens. Ja. Uh, heeft ook een opgericht en heeft uh, heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid en nou van heel, echt een hele inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en Song oh. <laughs> Dus ja, dat is ja, echt ja, heel ja, grappig. Ja. Maar wij doen niet verder aan manipulatie van ja die is al geweest. Nee, nee, nee jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom jij Michael Jackson wil horen. Uh, ja, het is een gevoel. Het, het, je wordt erin meegenomen. Het is, het is ja, iets wat, uh, wat nu steeds sterker speelt, zeg maar, dat we de, de aarde ja, op, op, gewoon aan het verkrachten zijn. En kijk, uiteindelijk zal het niet voor niets zijn, de materie die zal net zo lang doorgaan tot het echt vastloopt en wel moet veranderen. Ik denk dat we in een periode leven die heel interessant is, dat dingen echt heel anders gaan uh, worden, als dat ze tot nu toe zijn geweest. En dat zie je natuurlijk alle kanten om je heen. Ja. Ja, ik hoop dat het bewustzijn daar komt, dat we gebruik gaan maken van energieën uh, ook uh, ja, om dingen voor te laten bewegen die er eigenlijk al heel lang zijn. Alleen zijn andere belangen waardoor mensen die dat hebben uitgevonden of worden afgekocht of dat ze een kopje kleiner worden gemaakt. ...om maar een product door te kunnen blijven drukken. Maar ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat daar verandering in komt. Ja, dat lijkt me ook. Nou, we gaan het helemaal draaien. 6.46, dus is al heel lang, maar het is zo ongelooflijk mijn nummer... En dat we hem helemaal draaien. Michael Jackson met Song. TV we zijn nu weer terug en dit was uh, Michael Jackson met Earth Song en ik heb uh, eigenlijk in de pauze had ik zoiets van ik wil toch even vragen, we hebben het over de aarde gehad en energieën maar de aarde geeft heel veel energie mm -hmm. hoe, hoe zie je dat zelf? Wat bedoel je precies? De, uh, krijg jij energie van de aarde? dat uh, hangt er vanaf waar ik ben Oh, nou, als je, als je in de stad loopt en uh, je komt in een winkel, dan heb je daar heel veel kunstmatige verlichting en hele harde onregelmatige muziek en noem maar op. Ja, dan denk ik liever, uh, zeg maar hier op het strand, om maar even een heel zwart-wit voorbeeld te stellen. Dus die, die de, en dat, dat is ook een plekje op de aarde, die winkel. Ja, omdat je zelf dat niet prettig voor vindt, nee. maar andere mensen vinden dat misschien wel prettig en die hebben daar weer een goede energie uit, denk ik. Uh, nou ja, goed, als je heel graag dan die nieuwe waars of die nieuwe broek wil kopen, dan, dat heb ik zelf ook, dan ben ik graag in de winkel want dan voel ik me ook lekker, maar tussen door voel ik wel die energie. Ja, en voel je dan een verkeerde energie? Een, een, ja, een belastende energie. Dus een, een, ja, een energie die niet natuurlijk is. En, uh, ja, ons lichaam is eigenlijk de natuur zelf. En als je die in een niet natuurlijke omgeving brengt, dan krijg je daardoor een... Uh, ja, dan is de mogelijkheid daar dat je een verstoring in je lichaam krijgt. En de ene mens is de andere niet. De ene heeft dan minder last van dan de ander. Ja, want we hadden het net over materie. Je lichaam is dus ook één grote materie. Ja, en ook, toch? ook weer niet. Omdat die bestaat ook weer uit cellen. En die cellen ook weer uit moleculen enzovoort. Ik ga het steeds niet begrijpen. Je begint, maar het gaat zo gillen. Ja. Nee, nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je hier die, dezelfde tafel hebt. En hier zouden, dit, die tafel zou uit puzzelstukjes bestaan. En je gaat zeg maar een stukje de, de lucht in met een camera. Op een gegeven moment zie je die, die uh, afscheidingstukjes niet meer. zie je gewoon een plaatje. Mm -hmm. Op het moment dat je naar beneden gaat, dan zie je dat die tafel die je dacht dat het één geheel was, dat daar allemaal puzzelstukjes op afgebeeld staan. En dat bedoel ik eigenlijk met dat die puzzelstukjes zijn dan de uh, subatomaire deeltjes, of de, ja, de niet-materie. Uh, wat uiteindelijk wel de materie is, want anders zou die tafel niet kunnen bestaan, want die bestaat uit die onderdeeltjes. Net zoals wij. En volgens mij wilde Richard uh, ook nog even wat gaan uh, vertellen. wat we uh, het volgende uur gaan bespreken. Toch? Ja, we gaan uh, zo naar het nieuws. En uh, het tweede uur gaan we het nog hebben over gezondheid en eigen verantwoordelijkheid erin. En een leefwijze en een actieve, gezonde, plezierige lichaamsbeweging. Uh -huh. En wie is Remy Draaier? Dus dat komt na het nieuws. Dus blijf luisteren.